Voor spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 1300 veldbedden neergezet voor gestrande reizigers. Hun vluchten zijn vanwege de sneeuw geschrapt en niet iedereen kan een hotel vinden. In totaal zijn er vandaag op Schiphol meer dan 600 vluchten geannuleerd, bijna de helft van het totaal. Eindhoven Airport en het vliegveld in Rotterdam zijn dicht. Het treinverkeer in de Randstad is ernstig verstoord. Van en naar Amsterdam reden een groot deel van de avond geen treinen. Ook tussen Utrecht en het westen van het land rijdt veel minder. Vanwege de sneeuw en gladheid was het op de weg de drukste avondspits. Rond vijf uur telde de ANWB over 1500 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Code rood wordt om middernacht ingetrokken. Betekent niet dat het helemaal veilig is. Vannacht blijft er kans op gladheid. Morgen is ruim 90% van de basisscholen dicht omdat de leerkrachten staken. Dat verwachten de onderwijsbonden. Meesters en juffen willen meer salaris en een minder hoge werkdruk. Vanwege de staking mogen ouders die bij een aantal grote bedrijven werken morgen hun kinderen meenemen naar het werk. Daar worden dan activiteiten georganiseerd. Agenten krijgen een app om etnisch profileren te voorkomen. Het gaat om een proef. De politie kan met de app zien of iemand al eerder door een agent langs de kant van de weg is gezet en of daarbij iets is gevonden. Op onder meer die manier hoopt de politie iets te doen tegen etnisch profileren. Daarbij worden mensen met een migratieachtergrond vaak van de weg gehaald. De Nederlandse handbalsters hebben zich met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinales van het WK in Duitsland. Pas na verlenging werd gewonnen van Japan. Het werd 26-24. Oranje speelt in de kwartfinales tegen Tsjechië. Het weer vannacht trekt de sneeuw weg en ook vannacht en morgen is het nog glad. Morgen kan er nog sneeuwbui vallen, maar het gaat ook dooien. Dit was het enig. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. FM. Dit is Kerst met FM. Met me nu. Het laatste uur.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 Reis nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit. Oh mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Heer vol geduld, toont u ons uw liefde. Uw naam is groot.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 In mijn einde komt, zal toch mijn ziellofliet blijven zingen. 10.0 jaren. Zegen ons, wees ons genade, licht over ons, Uw aangesicht. Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in over. Let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 Is vol genade, uw sterke hand die houdt mij vast, en als mijn voeten zouden